Duur. Gert Kluk met NOS-journaal. Twee medewerkers van een bedrijf op Schiphol zijn aangehouden op verdenking van drugsmokkel. De arrestaties van de mannen uit Almere en Lelystad zijn het resultaat van een samenwerking van de douane, de Field en de Koninklijke marie Regisseurs Rechercheurs kwamen de man op het spoor nadat de douane april vorig jaar 102 kilo cocaïne had aangetroffen in een vracht afkomstig uit Zuid-Amerika. De partij cocaïne zat verstopt in dozen. De politie heeft de huizen van de verdachten doorzocht... en onder meer twee voertuigen en een groot aantal luxe goederen in beslag genomen. In delen van het oosten van Australië valt heel veel regen. Op sommige plekken is in een dag tijd meer gevallen dan normaal gesproken in drie maanden. De regen helpt de brandweer bij het bestrijden van bosbranden... maar leidt ook tot problemen. Zo zijn wegen in Queensland door overstromingen niet begaanbaar. Op diverse plekken is de stroom uitgevallen... En door de overvloedige regen komt de as van bosbranden in rivieren terecht. Honderdduizenden vissen zijn daardoor doodgegaan. In heel Australië woeden er nog ongeveer 100 bosbranden. In Vlissingen zijn zes migranten gevonden... die zich hadden verstopt in gloednieuwe auto's op een oplegger. De vrachtwagen stond geparkeerd op het haventerrein. Waarschijnlijk wilden ze in Engeland. Het gaat om een gezin met twee jonge kinderen uit Iran en twee mannen uit Irak. Iemand ontdekte de verstekelingen en waarschuwde de politie. De marechaussee heeft de migranten naar het opvangcentrum in Ter Apel gebracht. Voor het eerst sinds 2015 is de leegstand van winkelpanden vorig jaar weer toegenomen. Vooral in de grote steden nam de leegstand toe. De onderzoekers verwachten dat er dit jaar nog meer winkels leeg komen te staan. Winkelcentra met een supermarkt doen het wel goed. Het weer tamelijk bewolkt, buien met kans op onweer en een vlok natte sneeuw. De temperatuur loopt op naar 7 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Vanavond en vannacht houden de buien aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. is De Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 so blue, your kiss is true, I never knew what they could do, you're telling everyone I know, I'm on your mind. I Hartelijk welkom bij Goedemorgen Zandvoort, live vanuit Hotel Hoogland. En uh, ook uh, Goedemorgen Koor. Ja, goedemorgen Roy. We hebben een uh, leuke bomvol programma vandaag. Ja, we gaan om uh, nou, over drie minuten denk ik, uh, praten met uh, Gert-Jan Bluis... over de mogelijke besteding van de uh, Eneco-gelden die eraan zitten te komen... en de nieuwe plannen voor het Watertorenplein. Uh, daarna komt Esther Verhagen. Die gaat iets vertellen over haar nieuwe voorstelling in Theater de Krocht. En Annika Lieshout heeft iets te vertellen over de Zandvoortse samenwerking... aangaande het toerisme. En dan moet jij maar even uitleggen, Café Holt 59, waar dat is en hoe dat zit. Ja, op nummer 59. Ja, <lacht> nou, dat doet Annika Lieshout dus. In het uh, tweede uur komt Martijn Hendricks iets uh, ja, aangeven over de informatievoorziening van de gemeente Haarlem aan de Zandvoortse gemeenteraad. Daar schijnt het een en ander aan te schorten. Uh, Michel Faars komt even vertellen over Vintage Het Zandvoort wat de stand van zaken is. En Roy Seys heeft iets te vertellen over de du Duzes. En wat dat precies is dat hoort u straks om uh, half twaalf in het tweede uur. De techniek wordt vandaag gedaan door Jelmer Koper. De muziek heb ik zelf samengesteld. En de redactie was Roy van Buringen en Gert van Kuik. En de presentatie is Roy van Buringen. Ja. En Cor uh, Draaien, ja, dat ja. is wel belangrijk om te zeggen. Hè? Ja, en natuurlijk niet te vergeten de gastvrouw van vandaag. En voor de koffie is Dolly ten Pierik. Nou, ze is, uh, is aangeschoven wethouder uh, Gert-Jan Mag ik uh, gert tegen Ja, tuurlijk mag je Gertjan tegen ja. zeggen. Iedereen doet mij zo. Ja, nou welkom in het... Ja, in welkom. Leuk dat ik er ben. Ja. Het was een rumoerige weekje, denk ik, zomaar. Uh, nou, <coughs> het was wel een druk weekje. Want ja, we hadden natuurlijk uh, de, de, de, de bijeenkomst over het mobiliteitsplan van de F1. We hadden een commissievergadering... Um, daarnaast was er een uitleg over duurzaamheid... over de regionale energiestrategie met, met, met bewoners. En, en ook nog weer een uitleg aan de gemeenteraad. Dus je bent eigenlijk inderdaad... en dan heb je ook nog een bestondstuk naar je fractie toe... dus je bent eigenlijk de hele week... Uh, Bezig. En een vrijdagavond had ik nog een 40-jarig jubileum van iemand. Maar dat was gewoon vrienden. Dus dat is ook wel weer lekker ontspannen. Ja. En tussendoor had ik ook nog een vergadering van de aardappelteelvereniging. <lacht> en dat is ook een hele zware, was een hele zware vergadering. Maar wel gezellig. Ja, hoe was de oost? Ja, de oost was bij ons heel goed. Ja. Ja, dat ja. is verpand dat je uit 40 kilo aardappels toch zo'n 600-700 kilo eruit haalt. Maar dat is elk jaar weer afwachten. Dus we hebben nu weer andere soorten. We hebben een vroege soort en een late soort... Nou, en we gaan voor de Grand Prix gaan wij natuurlijk, moeten wij dat allemaal regelen. Want wij mogen ook in die weken van de Grand Prix, wordt het duin daar afgesloten. Vanuit PWN is dat volgens mij verordend, En dan mogen wij er ook niet op. Dus wij moeten ook uh, ons wat aanpassen in onze ja. programmering. Maar dat gaat lukken. Ja. Nou, in ieder geval dank je wel voor je, je komst. Ja, we zagen uh, wat dingen staan in de krant. En dat was in de eerste instantie de reden dat we dachten, we gaan je vragen. Nou, uh, we gaan het daar niet over hebben. Maar... Je zei misschien dat ik er iets nog over kan zeggen over... Uh... Of heb je het liever... Nou ja, nee, het, het gaat over de, de brief van de heer Berg, daar heb je net over. Nee, ja. ik ga er inderdaad niet veel over zeggen, want de brief is gericht aan de burgemeester. En ik wacht gewoon eerst even af wat daaruit komt. Er zijn vragen aan hem gesteld en dat lijkt me niet te verstandig en ook niet wenselijk dat ik als wethouder daar uh, nu op ga reageren. Dus als ja. dat wel aan de orde komt en het is allemaal afgerond... Dan wil ik daar best nog wel eens wat over vertellen vanuit mijn perspectief. Aan de andere kant is het wel zo. Ik zit hier als wethouder voor alle inwoners, bedrijven, voor iedereen in Zoonvoort. En ik probeer naar eer en geweten te handelen. En volgens mij uh, heb ik dat tot nu toe wel gedaan. Nou, in ieder geval dankjewel dat je daar iets over wil zeggen. Nou, dan um, het goede nieuws natuurlijk over de Eneco-gelden. De aandelen van de energiemaatschappij Eneco die uh, verkocht uh, gaan worden of verkocht zijn. En de gemeente Zondvoort krijgt daar natuurlijk best wel een behoorlijk bedrag uit voort. Het gaat over miljoenen, 16 miljoen in totaal. Um, ja, dan komt dat geld binnen bij de gemeente er daar is er nog geen bestemming voor. Uh, maar hoe gaat het nou in zijn werk? Is het nou zo dat jullie dan denken van... nou, we krijgen een bot geld en we gaan dat kwistig uitgeven? Of, of is dat allemaal gereguleerd? Nou, uh, ten eerste... de gemeenteraad moet volgende week dinsdag besluiten... of wij inderdaad die aandelen definitief gaan verkopen. Dat is de eerste stap in het proces. En dan, vooral, dan moeten allemaal andere gemeentes ook nog op reageren. Maar de verwachting is, is dat als meer dan 75% van al die gemeentes daarmee akkoord is... dat de deal... ...gewoon helemaal doorgaat. Het uh, is dus een hele strakke procedure. Nou, dan komt waarschijnlijk in het tweede kwartaal... ...wordt er dus uitbetaald. Dus ruim die, die 16 miljoen, er gaan al wat kosten af. Uh, en uh, ja, dan, dan staat het inderdaad op de bankrekening van de gemeente. Maar dat budget is natuurlijk niet verder in de begroting opgenomen. Dus dat budget moet ergens geplaatst worden. Hè? De, uh, uh, bestemmingen krijgen. Nou, dat is aan de gemeenteraad. Dus dat gaat op voorspraak meestal van het college naar de gemeenteraad. Nou, wat, maar wat is er in Zandvoort al reeds afgesproken... anders dan bijvoorbeeld in de gemeente Heemstede. Uh, in het uh, raadsprogramma hebben we heel duidelijk opgeschreven... dat die eco aandelen zijn met name voor het duurzaam beleid. Dus er is al eerder een motie aangenomen... met name geïnitieerd door de in eerste instantie door D66... om die Eneco... ...dat die gelden van die Eneco-aandelen... ...in een duurzaamheidsfonds te stoppen. Nou, dat is ook verwoord in ons raadsprogramma. Dus in principe is dat de, de eerste optie waaraan gedacht wordt. Maar dat moet wel geformaliseerd worden. Nou, vervolgens heb ik met de gemeenteraad afgesproken... ...dat we een, een, een werkgroep gaan maken. En de, de, die, die gaat van start om eens te kijken van... Ja, ...en waar denken we dan allemaal aan? Hoe gaan we die gelden dan besteden? Nou, er is natuurlijk... Dat heb je op de raad al kunnen zien. Er is best wel wat discussie. Want het bedrag is aanzienlijk hoger als dat we gedacht hadden. Dus, ja, dus daar komt best wel wat discussie over. Maar we gaan eerst eigenlijk brainstormen met alle fracties. Gewoon met de benen op tafel. Wat, wat zouden we met dat geld qua duurzaamheid kunnen doen? En welke systematiek gebruik je? Want je kan een subsidie geven. Maar je kan ook het geld uitlenen. Net zoals bij startersleningen. Dat hebben we ook, dat systeem. Je zou het ook in zo'n fonds kunnen stoppen. Die fondsen zijn er. Daarnaast komen er ook natuurlijk gelden uit Den Haag straks voor die verduurzaming. Dus je moet een, een mooie mix weten te verzinnen. En dat je eigenlijk maximaal met dat geld eigenlijk toch een vliegwiel kan opstarten. En dat, dat duurzaamheidsfonds is natuurlijk niet vanuit niets ontstaan. Want in feite de ene gelden zijn verdiend aan energie... En nu gaan ja. we ze eigenlijk weer ook de energie gebruiken. Om het in een duurzaamheid voor ons te zetten. En dat gaat ook weer over energie. En die energierekeningen uh, zijn dus natuurlijk allemaal betaald door de burgers. Ja, dus die, dus, dus de, er... de, de, de, die hebben daar recht op. Maar, maar wat we natuurlijk proberen. Uh, bijvoorbeeld door te stimuleren dat, je bijvoorbeeld, dat we wel heel, in eerste instantie gaan isoleren. Want uiteindelijk, als we van het gas af zouden moeten, definitief, dan zou je moeten zorgen dat je als je all-electric gaat of met warmtepompen, dat je dan huizen moet hebben die goed geïsoleerd zijn. Dus eigenlijk moet de energievraag al per, per definitie 25, 30 procent omlaag, alvorens je dit soort nieuwe systemen kan inzetten. Nou, dat ja, heeft, dat je... heeft ook als voordelen... dat je uiteindelijk de, je rekening wat lager wordt. Dus het, het kan een mooie mix worden. Ja. Dus je verwacht dan van alle fracties... uiteindelijk dan allemaal voorstellen... en allerlei ja, ja, dingen ja. die dan... Ja, besproken moeten gaan worden. Ja. ja. En, en dat die gelden dus inderdaad nuttig besteed worden. En uiteindelijk uh, gaan we dan... een soort van kader stellen daarvoor. En dan ga je inderdaad die budgetten... dat budget omzetten... In, in beleid en dat laat je de gemeenteraad vaststellen. Er zit nog één ding aan? We hebben wel afgesproken en dat is ook vast, dat is wel al vastgelegd. Dat de eerste tien jaar, want wij krijgen natuurlijk jaarlijks dividend hè, nu uit die eneco-aandelen. En dat dividend ligt er zo rond de 250.000 euro. Dat gebruiken we gewoon in onze begroting. Wel de komende tien jaar zullen we gebruiken we dat geld ook om dat af te dekken. Dus Zeg even, zo'n 2,5 miljoen à 3 miljoen wordt van dat geld al gereserveerd ja. voor de begroting. Dat en dan moeten we, we als inkomsten Ja, nou, Want het staat als inkomsten, want anders zou je ergens anders. We ja. hebben wel altijd een ja. sluitende begroting, maar we hebben niet gigantische overschotten. Dus, dus dan zou je dat moeten regelen. Dus dat is wel al afgesproken en ook bekrachtigd in een voorstel. Dus ik ga ervan uit dat dat wel al staat. Maar over die verdeling van die gelden verder, daar gaan we nog eens... Uh... En, en het gaat dan echt puur om het uh, totale restbedrag, wat er dan met die 2,5 miljoen is? Of, of is het er bijvoorbeeld nog een prijsweg aan te komen dat nou, de iets kan verdienen. Nou, ja, nou, dat is ook wel interessant, want dat dacht ik ook aan. Ik, ik bedoel, dat zag je in andere gemeenten, want er is wel eens een programma geweest over heel veel geld, bijvoorbeeld in Gelderland en Noord-Brabant. En daar hebben ze bijvoorbeeld van die gelden allerlei andere dingen gedaan. Maar... De vraag is ja, of je dat gaat doen. Nou, dat is misschien wel een van de vragen die ik voor ga leggen aan, aan de fractie aan, aan, aan die, die, die werkgroep uit de Raad. Om te kijken, ja, maar kunnen we ook nog wat bij de bewoners ophalen? Hoe doen we dat? Uh, ja. Want uiteindelijk als we het als duurzaamheidsfonds willen inzetten. Dan krijg je de, de energietransmisie naar warmte. En dat, dat moeten we gaan regelen. Daar heb je de burgers bij nodig. Ja. Dus dan is het ook wel goed om met elkaar in gesprek te gaan. Want uiteindelijk zou dat geld best wel als vliegwiel kunnen dienen. Om versneld de, de, de maatschappijen, de het energieverbruik te verlagen. Te verduurzamen. Um, maar ook andere dingen. Meer de circulaire economie stimuleren. En er zijn ideeën over een circulaire hotspot. Die we willen hebben. Hè? Bij, bij de, daar zijn we ook ideeën over. Nou, daar heb je ook... Moet je ook investeringen voor doen? Nou, dat, daar zou je het ook. Dus je kan het op verschillende manieren inzetten. Maar het, het idee is wel, het moet bijdragen ja, toch aan, voor de zandvoorters... Dat, dat, ze, dat wij dat geld kunnen inzetten. zodat ze inderdaad dat niet extra hoeven te betalen. Dus het moet echt naar de gemeente. dan op een bepaalde manier naar de gemeenschap terugvloeien. En dat kan met zo'n duurzaamheid prima. Want dan, dan kan je die investeringen op een andere manier afdekken. En misschien wel, wel op termijn terugbetalen. Omdat je uiteindelijk ook lagere energiekosten hebt. En dan kan je weer in een andere groep ondersteunen. Want ja. het, het moet allemaal betaald worden. Dus het, een soort van garantiefonds maken daarvan. Dat, ik las dat nu op, op, uh, in de krant vanmorgen. Dat heemsteden daar ook over aan het nadenken is. Dus we moeten goed kijken welke systematieken we er ook aan hangen zodat je dat, eigenlijk dat geld meerdere malen kan gebruiken. En dat het ook hè? Dat, dat je ook zorgt, oké, okay, de gemeente investeert bijvoorbeeld. En dan de Rijk zegt, oké, okay, ik zie dat de gemeente Sanford heel veel extra geld. Dan komt er ook geld vanuit het Rijk of vanuit de provincie. En zo is ook eigenlijk onze opzet van, uh, van ons. Uh, We hebben ook zo'n fonds om te investeren. Ja. Nou, dus je kan met geld dan geld maken. En, en, en, je, en, je, en je bent meteen bezig met die verduurzaming. Dus ik denk dat het ja. op het juiste moment uh, nu komt. Ja, je zou dan bijvoorbeeld, uh, uh, het zou kunnen doen dat de gemeente een soort van hypotheek uh, verstrekt. Ja, dat, dat, net, dat is net zoals bij de starterslening. Hè? Daar, daar ja. heb je ook zo'n systematiek. Uh, ja. En, ja. en, en dan, dan bouwt dat op. En dan betalen ze het af. En dan stelde, dan, dan, als je dan zegt, ik, ik doe daar 4 miljoen in ik bijvoorbeeld. Dan geef je eerst die 4 miljoen uit. Dan gaat mensen ook in, afschrijven. En dan kan je weer andere mensen helpen. En dan blijf, dat geld blijft dan ook eigenlijk wel ter beschikking. Alleen je stelt een kap, kapitaal ter beschikking. Ter dekking van, van, van de dingen. En, en je dekt een aantal risico's af. En je krijgt ondertussen wel dat mensen... Op een goede manier met bijvoorbeeld energiebesparing van hun woning aan de gang gaan. Dus nou, ik uh, ben heel benieuwd wat ja, eruit gaat. Ja, ik gaat ook. Het lijkt me ook een heel leuk onderwerp om te doen, samen met de gemeente. Ja. Uh, dan nog wat anders. De nieuwe plannen voor het Watertorenplein. Dat is natuurlijk uh, weer uh, nieuwe plannen. Uh, hoe, hoe, hoe is dat nou ontstaan? Dat is uit de fracties van de aantal partijen ontstaan of vanuit de. Ja, hoe is het ontstaan? Uh, tijdens de. In december hadden we de, de raadsvergadering. En daar lag een voorstel. Je moet je voorstellen dat. toen wij die mediation starten. We, we hebben drie trajecten lopen. We, we, zitten nog, we, zaten, we, zaten, we zaten nog in een, een bezwaarschrift en beroep. Tegen op bezwaar maken van iedereen. Dus met andere woorden. de partijen waren niet on speaking terms, zeg ik dan. Ja. En uiteindelijk in die mediation is dat allemaal bij elkaar gekomen. En daar is een voorstel uitgekomen. Met een bepaald, bepaald bedrag. En, en, en een aantal uitgangspunten om tot planontwikkeling te komen. Nou, de raad uh, vond dat uh, niet goed genoeg. Met name de financiering. De 300.000 euro vonden ze te hoog. En ze vonden dat de plannen wat strakker neergezet moesten worden. Nou, ik heb tijdens die vergadering aan de gemeenteraad gevraagd. En wat wilt u dan? Nou, daar kwam dus geen antwoord op. Dat vond ik teleurstellend. Uh, ja, dus dat toen... is, maar dat is vaak zo. He? Ja, dat is vaak zo. Dat, maar oké, okay, dat, dat, dat, was, dat was op dat moment teleurstellend Dus ik ben de volgende in die week nog aan de gang gegaan. Ik heb op de 24ste of de 23ste nog voor de kerst heb ik uh, de partijen bij elkaar geroepen. Dus de architecten en de ontwikkelaars. Ik zeg nou, we hebben een probleem. Um, daar heb ik ook geduid wat het probleem was. Want dat was mij natuurlijk wel duidelijk. Want je hoort natuurlijk wel wat er aan de hand is. Het ging over het bedrag. Het ging over, over uh, dat het wat strakker opgeschreven moest worden. Dus toen heb ik afgesproken. Daar moeten jullie over na gaan denken met de kerst, Zodat we erna... Tot nieuwe dingen komen. Ik zeg, het bedrag is, vinden ze veel te hoog. Ze vinden dat jullie dat zelf beter kun, kunnen regelen. Jullie hebben mogelijkheden binnen het plan om geld te verdienen. Dus ga er naar kijken. En er waren discussies over, is het wel goed genoeg opgeschreven? Ja, ik zeg, er staat dat het binnen het bestemmingsplan. Er staat 3000 meter, maar dat stond niet maximaal. Nou, dat, dat wilden ze bijvoorbeeld nu wel hebben. En het kon wat aangescherpt worden. Dus verbeteren op. Nou, daar. Heb ik ook met de architecten over gesproken. Daar is ook vanuit... Ik heb ook de fracties uitgenodigd op 6 januari. De voorzitters. Om over deze problematiek te spreken. En toen kwam naar voren. En onderling hadden ze al met elkaar wat afgestemd natuurlijk. Want zo werkt politiek. Uh, en, en daar kwam dat uit. Ik zeg nou, ik, zeg, ik ga weer verder in gesprek. Met, uh, met, die, met die architecten en die partijen. Want dat had ik al afgesproken. Dus ik heb daar dat... ...wat er ongeveer voorgesteld was voorgelegd. En ik heb daarover gesprekken gevoerd. En aanstaande dinsdag... ...komt er in het college een nieuw voorstel... Okay. ...waarin, waarin een, de, de zaken benoemd zijn. Ik ga daar niet op vooruit lopen... ...want ik, ik ga niet zeggen wat er precies in staat... ...maar je kan je wel voorstellen... ...dat dat wel redelijk in de strekking is... Zo, ...zoals er nu wordt uh, voorgesteld... ...ook uh, vanuit de politiek. Want uiteindelijk zal de politiek er ook over moeten beslissen. Ja. Dus volgens mij... Uh, ik had geschreven... ...de wonderen zijn de wereld nog niet uit op mijn weblog. Dus ik vind het een klein wondertje dat we dat alsnog uitkomen. Dus ik dank daar eigenlijk alle partijen voor. De politieke partijen... ...maar ook de architecten en de ontwikkelaar... ...die mee hebben nu denken... ...omdat we nu, we waren er al dichtbij... ...en volgens mij ligt er nu echt een kans om het er af te ronden. Dus, maar het moet eerst nog in het college worden besproken. Daarna komt er een, volgens mij een extra commissievergadering... ...en nog een raadsvergadering uh, om dat te bekrachtigen. Dus ik, ik heb alle hoop erop dat het eindelijk... Tot stand gaat komen. We gaan het met spanning ja, uh, allemaal nazien ja, in de krant ja, ja. straks. En op de gemeentelijke website en op de gemeenteraadsvergaderingen. En we nodigen je graag nog een keertje uit Prima. voor dat onderwerp. Uh, inmiddels moeten we snel over naar het volgende want Dat was heel leuk. Je bent volgens de, de, de regisseur <laughs> over de tijd heen. Oké, okay. nou bedankt. Dank je wel. Succes met het komen. programma. Ja, tot snel weer. For trying to reach the things that I can't see But that's just how I'm Ooh, But that's just how Goedemorgen Zandvoort en welkom bij het tweede blok van Goedemorgen Zandvoort. En uh, ondertussen is aangeschoven Esther Verhagen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent van uh, ja, de, de zangschool, moet ik maar zeggen, van Praktijk voor Vrije Zingen. Klopt. Kun je daar wat over vertellen? Ja, dat is een uh, zangpraktijk in Haarlem op de Paul Krugerkade in het oude uh, Union Chocoladefabriekgebouw. En uh, daar geef ik uh, les, uh, zanglessen en uh, stemtrainingen voor mensen die uh, hun stem willen verbeteren. En? en dat gaat van amateurs tot uh, professionals. Je ja, wilt er vrij zingen? Vrijer zingen, ja. ja, ja. ja. <laughs> dat wil iedereen wel. Ja, wat ja, is dat? Ik, wat houdt ja, dat, dat ik, in? Dat wil ik niet weten inderdaad. Nou ja, aangezien je instrument in je keel zit... ...is die een beetje onderhevig aan allerlei spanningen ook die je in, in je lijf uh, hebt. De meeste mensen hebben natuurlijk toch een hoop stress tegenwoordig. En, uh, en ik probeer ze daar een beetje in te begeleiden... ...dat ze hier en daar wat spanningen loslaten... ...zodat uh, ook het zingen en het spreken wat makkelijker gaat. Ja, want uh, 31 januari uh, is het zover. Weer de voorstelling in Zandvoort. Ja. Je zit in Haarlem. Hoe uh, kom je in de kroch terecht? Um, ik leerde de krocht kennen omdat uh, mijn uh, goede vriend Erik Timmermans... ...die uh, ons uh, helaas is uh, ontvallen in juni, uh, afgelopen juni... ...daar jazzconcerten organiseerde. En, um, het is een hele prettige zaal. Uh, uh, aardige mensen die, uh, die de boel daar leiden. Mooi geluid. En, um, ja, het is een, een mooie uh, plek uh, om, uh, om muziek te maken. Dus, dus vandaag. Uh, ja, Zandvoort. Uh, hoe, zijn de, hoe zijn de reacties van de leerlingen als ze in het theater staan? Uh, dat vinden ze ontzettend leuk. Natuurlijk ook heel spannend. Maar het is uh, uh, leuk om mensen gewoon de mogelijkheid te geven... om, uh, om eens voor hun vrienden en familie en onbekenden eventueel uh, te laten horen wat ze, wat ze doen. Doordat. En wat ze kunnen. En wat ze kunnen. En ja. uh, om samen te spelen. Ik heb er ook altijd één of twee professionele uh, instrumentalisten bij. Dit jaar is dat Paul Bakker op gitaar. En uh, die begeleidt dan. En dat, ja, dat is gewoon voor de leerlingen heel leuk om, uh, om een zo'n mogelijkheid te hebben. En, uh, en jij speelt dan de piano? Ik speel de piano, mm -hmm. ja. Ja, in, in, de Vleugel. De Vleugel, heel <laughs> belangrijk. Je, ben, je bent in Zandvoort, hoeveelste keer is het hier uh, in Zandvoort? Uh, oh, ik geloof de derde de, de of de vierde keer al. Krijg je ja, er, door ook leerlingen vanuit Zandvoort? Nou, dat weet ik. Ik, ik, uh, ik heb wel wat leerlingen uit Zandvoort. Maar um, ik weet niet of dat nou per se door, de, door deze avonden komt. Mensen komen tegenwoordig steeds uh, van, verder. Uh, weten ze mij te vinden, wat ontzettend leuk is natuurlijk. Uh. Ja, aan jou, ja, dat is even tussendoor. Aan jouw tongval hoor ik dat jij niet uit de buurt komt. Nee. Maar um, hoe ben je hier terechtgekomen? Um, ik kom uit Brabant inderdaad. Ja, ja dat dacht ik al. Eindhoven. <laughs> ja. <laughs> uh, um, en heb in Maastricht op het conservatorium gezeten, daar acht jaar gewoond en toen uh, naar Haarlem verhuisd vanwege een musicalopleiding bij Frank Sanders. Ja, Misschien dat, ja, dan, ja, die uh, ken ik. Ja, ja. Als man van Wijlen, uh, van Jos Brink. Uh, en uh, nou ja, aangezien uh, dat in Amsterdam was, uh, ben ik in Haarlem gaan wonen. En ben ik hier blijven hangen. Je vond het zo leuk hier. Ik vind het heel leuk hier. Lekker dicht ja. bij de zee. Ja, eh. Okay. Um... Als je dan het hebt over uh, stemtraining en dergelijke, doe je ja. dat ook voor uh, andere uh, dan zangers bijvoorbeeld? Zeker. Ja, want wij, wij zijn natuurlijk ook met onze stem bezig om iets te vertellen en dat moet dan overgebracht worden. En sommige mensen willen dat, maar die, hebben dan, die moeten dat een beetje leren. Maar valt dat dan ook te leren of is dat iets wat je natuurlijk moet hebben? Nee, zeker, zeker kun je dat leren. Um, het is heel goed om een beetje te weten hoe dat instrument werkt. Ja. En soms, uh, ook als je interviewt, uh, kan het zijn dat je bijvoorbeeld heel monotoon praat. Dat je dat niet in de gaten hebt. Uh, Is het een tip voor koor <laughs> nee. Ik weet het niet. Nee hoor, koor. Heeft, nee, u, hoor. heeft een zeer warm stem geraakt? Ja, zeker. Ja. Nee, maar je hebt bijvoorbeeld mensen die zo dan een beetje praten. En dan wordt het natuurlijk voor de luisteraar redelijk saai. Ja. ja. Of mensen die heel erg drukken op hun stem. En dan wordt het wel heel erg vermoeiend. Ja. Om naar te luisteren. Dus dat kun je zeker leren, ja. Nou, oh, wat grappig. Ja, dus het is zowel voor zangstemmen als ook voor spreekstemmen. Ik werk bijvoorbeeld ook in uh, Amsterdam... Uh, ...voor een, uh, een uh, opleiding uh, voor mensen die voor de klas moeten staan. Ja, dat is weer iets anders. Uh, die bijvoorbeeld willen leren van uh, als die pubers uh, niet luisteren... ...hoe moet ik dan mijn stem verheffen zonder heel erg pijn in mijn keel te krijgen. Dus... Uh, dat is wel een mooie een, ook een tip voor ons als presentator ja, inderdaad. Zeker. En, um, Precies, er zijn ik, al mensen geweest van ZFM bij mij. Ik heb het in ieder geval niet meegemaakt. Maar bijvoorbeeld, ik presenteerde de nieuwjaarsduik. En een dag later had ik zo'n pijn aan mijn stem... Van, van het overschreeuwen. Uh, ja. En dat is er dus een hoop in te leren inderdaad. Ja. Dus, uh, nou, ik zou zeggen, kom eens langs. Nou, dat gaan we jongens. zeker even doen. <laughs> um, Esther, de voorstelling. Wat ik al zei, 31 uh, januari. Ja. Wat kan men ervan verwachten? Het wordt een hele mooie avond met heel veel verschillende muziekstijlen. Dat, dat, uh, dat vind ik van dit jaar eigenlijk heel erg leuk. Uh, er is een, uh, er is een, ik heb een koor of een vocal group van uh, negen personen. Uh, die zingen een aantal liedjes. Uh, ik heb solisten die zingen liedjes. Ik heb een, uh, een trio die maken Tsjechische Sigeunermuziek waar ik heel trots op ben. Wat heel erg mooi is. Uh, ik heb een duo... Uh, die eigen liedjes maken, een beetje in Americana, country en western stijl. Ja, het, het, het, is, het is echt een heel hoog niveau. Ik heb een uh, professionele geluidsman uh, erbij, die ook wat video-opnames gaat maken. Die, het wordt echt een hele mooie avond. Dus. Uh, uh, ook als je geen familie of vriend bent, uh, wordt het heel mooi. Moet, uh, uh, moet je gewoon komen kijken. Ja. Ja. Stel, uh, ik luister en die denkt van nou, goh, ben, ik vind, ben wel geïnteresseerd. Uh, waar kan men kaartjes kopen? Je kunt gewoon kaartjes aan de zaal kopen. Dus de show begint om 8 uur en om kwart voor acht gaat de zaal open. Uh, en dan kan je daar gewoon uh, kaartjes kopen. $7,50 per stuk. En anders kun je eventueel ook reserveren op mijn. Uh, Via mijn e-mail estervragen.hetnet.nl Stel, ik ben ook geïnteresseerd geworden door dit interview uh, naar je zangschool. Ja. Um, ik wil een, uh, een, een proefles doen. Hoe, hoe gaat het in zijn werk? Nou, dan kun je even bijvoorbeeld op mijn site kijken. www.vrijerzingen.nl Daar staat een hele hoop informatie op. En een proefles kan altijd. Uh, en dan kun je gewoon even contact opnemen. Nou, we gaan het ja. allemaal meemaken. In ieder geval 31 januari in Theater de Krocht. En met u kaartjes? Kost 57 aan de deur. En dan uh, komt het helemaal goed. Dankjewel, Dankjewel. Esther. Dankjewel. Dankjewel. luister naar een nummer van Vladimir Cosma Les Comperes. En dat is een uh, titelsong van een gelijknamige Franse komedie uit 1983. Daar nou, kwam dat nummer tegen. En ik vond het zo'n leuk nummer. En dat blijft zo allemaal in je hoofd hangen. En ik dacht, nou, die plan ik gewoon een keertje in. En dat was dus dit nummer. Um, inmiddels is aangesloten aan, uh, aangeschoven aan tafel, Annika Lisout. Welkom en ja, um, jij hebt iets te vertellen over een uh, standwoordse samenwerking tussen hotels, begrijp ik dit, en pensions en jullie uh, café. Ja, dat is goed. Hoe is dat, voordat we het over inhoudelijk gaan hebben, hoe is dat ontstaan? Hoe dat is ontstaan? Ja, ik uh, heb veel ervaring bij een tour operator in Amsterdam. En, ah, kijk. Uh, ja, en daaruit uh, is eigenlijk het idee gekomen om ook uh, proberen Zandvoort wat meer te bieden qua toerisme. Omdat ja, toeristen, toerisme is hier best wel in opkomst. En het, best wel groeiend. En ja, wij dachten, als, dan kunnen wij de gemeente ook iets extra's bieden dan naast alleen een café, waar we het misschien zo nog even over kunnen hebben. Ja. Om ook uh, ja, een, toer, een, een punt te zijn voor toeristen die daar informatie en ook uh, direct in tickets kunnen kopen. Aha. En jij bent verbonden aan een café? Ja, ja, ja, het is uh, in eerste instantie een borrelcafé. Dus uh, dat houdt in bijvoorbeeld bedrijven. Of bijvoorbeeld stel jullie willen met de uitzending uh, een borreltje doen met z'n allen. Nou, nou we willen nou, een locatie uitzending. Ja, nou. Nou, dan, <laughs> dan is dat een mooie locatie om dat te doen. En dan kunnen wij gewoon alles regelen. De hapjes, uh, drankjes en, uh, of bijvoorbeeld gemeenten. Of voor een verjaardagsfeestje, noem maar op. Gewoon om een borrel ja. te houden. En uh, daarnaast hebben we het ook echt ingericht op toeristen. Dus uh, ook het museum zelf heeft een decor van rariteiten. Dus de, ja, Het is net een beetje een museum eigenlijk als je binnenkomt. Dus ja, daarin wilden we ook weer wat extra's bieden om niet weer een cafeetje te beginnen. Want ja, er zijn best veel cafeetjes hier in Zandvoort. Ja, dus om toch wat extra's en iets anders neer te zetten. En, uh, ja. Want uh, er zijn, uh, er zijn uh, jullie hebben wel een hele mooie uitstraling in het café, heb ik gehoord. Ik ben er nog niet zelf mee ja. kijken, maar kan je daar wat over vertellen? Wat, wat kan men verwachten als je bij jullie binnenloopt? Bij ons binnen, ja. Nou ja, het, het is heel klein, maar de uitstraling hebben we toch, uh, Ja, je moet het doen natuurlijk met de ruimte die je hebt. En uh, ja, het is... Het zijn zeg maar onder andere opgezette dieren en dieren op sterk water. Maar we hebben het, het klinkt misschien een beetje eng, maar we hebben het gewoon proberen neer te zetten als echt een museum. Dus er is gewoon een mooie grote vitrinekast en daar uh, kunnen we ook nog iemand regelen die bijvoorbeeld tijdens zo'n borrel een praatje komt houden over de, over de ja, rariteiten die aanwezig zijn. Dus ja, dat is ook weer wat extra's uh, om wat ja, presentatie bij, uh, bij je borrel te houden. En... Ja, dat kan je verwachten. Het is voornamelijk op dieren en museumachtig. Je kan misschien denken aan Naturalis. Ik weet niet of ja, mensen ja. dat kennen. Ja, het is een beetje een mini-Naturalis-café. Nou, ja, ik ben wel benieuwd. Ja. We, we ook. Ja, wij, wij drinken tegenwoordig samen een borreltje. Maar we nou, gaan we zeker goed, even proberen. Even uh, kijken Kijken in ieder geval. Ja. Um, ja, je, je gaat toch een klein beetje... Um, Oh, of je richt je ook vooral op de toeristen. Helemaal met de Formule 1 gaat het natuurlijk hartstikke druk worden uh, ja. in Zandvoort. Ben je daar al een beetje op uh, ingespeeld of op dingen van plan? Uh, ja, nou ja, ik moet zeggen, we zijn er nu een maandje ongeveer. Dus uh, we zijn nog een beetje aan het kijken naar uh, hoe werkt Zandvoort en wat kunnen we, waar kunnen we het beste op inspelen. Maar uh, ja, we zijn daar wel mee bezig. Ja, zeker. Ook met uh, de buurt. Het is een hele fijne straat, Haltestraat. Met uh, hele leuke ondernemers. En iedereen denkt met elkaar mee. Dus. Nou ja, kijk, het is wel zo dat er in uh, de omgeving van Zandvoort... heel veel dingen te doen zijn. Ja. En heel veel mensen weten dat niet. En ook de toeristen weten niet bijvoorbeeld dat er een, uh, een, een, een sterrenwacht zit aan de zeeweg. Ik noem maar wat. Ja. En als je dan uh, één punt hebt waarin dat ook allemaal gepromoot wordt... en dat je daar ook afspraken mee kunt maken... Uh, dan is het natuurlijk wel handig dat ze naar jullie dan toe kunnen komen ja. en zegt: nou, we zijn met z'n achter, we willen naar de uh, Sterrenwacht of we willen naar het uh, Melkmuseum in Noordwijk bijvoorbeeld. Ja. Dat, is het daar. Um, dat weten heel veel mensen, weten het niet. Ja, dat is inderdaad een beetje waar wij graag op wilden inspelen. We zagen ook, het viel ons op, dat, want we komen hier al, met we bedoel ik, ik en mijn man. We komen hier al ongeveer vijf jaar zijn we op zoek in Zandvoort naar een leuke plek. Omdat we ja, gewoon gek zijn op Zandvoort. En we, ja, het was ons opgevallen dat toeristen soms toch een beetje zoekend zijn. En helemaal nu het toerisme zo op, opkomt, is het toch fijn, dachten we, om gewoon één plek te maken. Waar toeristen al hun in informatie kunnen vragen. Alle hotels en pensions en appartementen. Iedereen kan de mensen naar ons dorp. Verwijzen. En dan uh, bieden wij ze en de informatie en ook direct de tickets. En de tickets zijn uh, tickets voor excursies, musea, uh, attracties, het nachtleven, rondvaartboten. Jullie zitten dan wel een beetje op hetzelfde spoor als de verplaatselijke VVV? Een, ja, een beetje. Maar het kan ook elkaar versterken, toch? En het kan ja, ook ja. Uh, ja, een extra plekje bieden. En dan bieden wij ook nog uh, dat je een drankje kan doen. Of, en de tickets die we hebben zijn fast-track tickets. Dus mensen hoeven nergens in de rij te wachten. Ze kunnen, een ticket krijgen ze bij ons direct mee. En dan kunnen ze direct uh, naar het museum bijvoorbeeld. Of, of, ja. of niet heb je al uitstaan. Heb je al met Zandvoort Marketing of de vvv al gesproken? over uh, een eventuele samenwerking? We, hebben, we zijn er binnen gegaan maar we hebben nog niet direct over een samenwerking gesproken, maar dat okay. uh, zit er in de toekomst zeker in, als zij geïnteresseerd uh, zijn. Zij nu. kijken niet naar jullie van, uh, wat is dit? Wat is dit? Uh, <laughs> nee. Overname? Nee, nou, ik denk net als bijvoorbeeld alle cafeetjes, het is niet per se concurrentie. Het is ook, nee. je versterkt elkaar, je maakt de straat mooi, je hebt wat te bieden voor de gemeente. Ja. ja. Um, Want je ziet het ook in Amsterdam natuurlijk, heb je op elke hoek van de straat uh, verschillende bedrijven die dat aanbieden. Maar ik heb ja. hem nog nooit gezien in cafévorm. Vind ik wel een heel leuk uh, idee. Ja. Dan moet je wel ook een café hebben wat daar geschikt voor is. Ja. En ik geloof als ik dan de uitstelling zo hoor... dat dat toch wel heel leuk is. Ja, daarom. Ja. Het is hey. denk ik een hele mooie combi. Uh, zo, ja, zo zien wij het in ieder geval. Ja. Ja. Um, als ik denk over een, uh, een aantal jaren... wil je dan in dezelfde vorm dit blijven doen? Of wil je dan misschien doorgroeien naar een iets grotere... Ja, nou, doorgroeien is natuurlijk altijd mooi, dus dat is wel uh, een doel. Ja, het is altijd mooi om uh, wat meer te kunnen doen en de ruimte is heel erg klein. Maar voor nu is dit wel even de hoofdfocus. Laten we eerst ja. kijken hoe we dit... Ja, want ik, ik weet vroeger had je dus in Zandvoort een aantal uh, reisbureaus, onder andere mm. reisbureau Kerkman, en uh, die maakten allemaal van die dagtripjes met toeristen en dan konden ze dan uh, via de hotels, konden ze zich dan inschrijven en dan gingen die mensen dan een dagje naar... Uh, de Keukenhof of naar Amsterdam. Dat waren dan echt ja. mensen die hier op vakantie waren. Ja. En die konden dan een reis boeken. En waar onvoldoende animo ging het niet door. Dus er moest minimaal zoveel mensen moesten erop inschrijven. Ja. En dat zat altijd helemaal vol. En op een gegeven moment ja. Ja, is dat gestopt. Het is overgenomen door uh, over de reis. Of ik van wel, welke organisatie. Die bestaat ook al niet meer. Maar <laughs> en dat is dus weg. Maar ja. er waren dus best wel veel uh, toeristen die gewoon ja vermaakt wilde worden. Ja, dat geloof ik. Het is natuurlijk. Uh, Dagenpochten eigenlijk. Uh, yeah. Ja. Ja, er is denk ik veel behoefte naar mensen die hebben graag wat te doen. En hier is het natuurlijk prachtig om op het strand te zijn. Maar sommige toeristen zijn toch ook weer op zoek naar een. Uh, Iets anders, ja, nou, iets kijk, extra's. Het, het nadeel van het, het strand is natuurlijk dat uh, als het niet mooi weer is, dan ben je zomaar ja. uitgekeken. Ja, dat kan wel in en Nederland En dan, uh, ja. dan willen de mensen vermaakt worden. Ja. En ik heb uh, jaren geleden ooit eens een keer een man gesproken. Dat was dus echt in het voorjaar. Dat is heel slecht weer. En die zat al een week in een hotel met drie kinderen en zijn vrouw. En er was helemaal niks te doen. Ja. En die had ik zei, ik weet niet wat ik moet doen. Nou, ik heb die man een paar tips gegeven. En die kwam ik dan een paar dagen later weer tegen. Die was helemaal blij, want hij wist dat dus niet. Ja, dat bedoel ik. En uh, nu hebben ze dan een punt waar ze dan uh, misschien informatie kunnen halen van ja, wat kan ik nog doen? Ja. Buiten het Ja, en dat is toch mooi dat je mensen uh, wat, wat extra's te bieden hebt. Ja. Ja. Nou, we gaan het uh, een beetje volgen. Ja. En we gaan je waarschijnlijk ook nog wel een paar keer eerder, uh, een paar keer later nog een keertje uitnodigen. Wat de stand van zaken is. Ja, leuk. En uh, we moeten een beetje opzieten volgens de hard. Ja. Nee. Ja, en uh, we willen in ieder geval. Uh, ja, en je danken voor je komst. Ja, jullie ook bedankt. Ja. Fijn, bedankt. Bedankt en uh, tot snel. Doeg, tot Hoi. snel. zijn we aangekomen aan de, de agenda. We zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort, de eerste uur. En uh, nou Roy, de uh, agenda doen. Uh, vanaf een ja. iPad, dat wordt nog uh, ja, ja, wat. Moet ik moet mijn bril even op mijn neus zetten, nee hoor. Ja. Uh, ja, Tot en met 1 maart is er natuurlijk weer een uh, expositie. Het oh, beg be begint eerder, hè? Ja, de, de expositie ja. Uh, Wonderkamer in het Zandvoort Inderdaad. Museum, die is tot en met 23 juni, en tot en met 1 maart, die is dus al aan de gang, is de expositie van Keizerin Sisi. En die is op de vlucht voor zichzelf en die heeft onderdak gevonden in het Zandvorst Museum. En die staat te bekijken en <laughs> dat schijnt een hele leuke expositie te zijn. Keizerin Sisi, wie dat was, dat kunt u dan daar allemaal terugvinden. Vandaag is er iets heel bijzonders in Amsterdam hè? Ja, dat is vandaag de Nationale Tulpendag en eh, dat is heel apart. U kunt vanmiddag vanaf 1 uur gratis tulpen plukken op de Dam in Amsterdam en zo kunt u dan de eerste kleurrijke bloemen van dit jaar in huis halen. Nou, de ingeproficeerde pluktuin die is niet te missen, want duizenden tulpen staan pal voor de poorten van het paleis op de Dam te stralen en klaar om geplukt te worden. Nou, ja. <laughs> nou, ik ben wel benieuwd hoe dat ik eruit ziet. Ik heb gezien. filmpjes gezien op internet hoe dat allemaal uh, daar is neergezet. Het was toch wel een hele onderneming, hoor. <laughs> ja, morgen, 19 januari, is er weer Classic Concerts in, uh, in de protestantse kerk. Ja, aanvang is om uh, drie uur. De entree is uh, vijf uur. En oh ja, trouwens, over die tulpen. Dat is helemaal ja. gratis, hè. Dus, je, oh. je hoeft niet te betalen. Je kunt ze gewoon oh, meenemen. heb ik vanmorgen maar voor een, bosje oog, een bosje bloemen. Ja. Ja, zo kan je doen. Dat kan je even in Amsterdam en dan... Uh, uh, op 22 januari is de filmclub Simon van Kolm weer. En die uh, gaat een film vertonen, Working Woman. En dat gaat over een Israëlische vrouw. En die ondervindt ontoelaatbaar gedrag van haar baas. In het circus voor te bekijken op uh, woensdag en dan aanvang om half acht. En ja, op 22 januari is er Nationaal Voorleesdag. En dan gaat burgemeester Molenburg in de bibliotheek Zandvoort uh, voorlezen vanaf uh, kwart over negen. En uh, ja, ik had meneer Binnens eigenlijk wel willen voor, zien voorlezen. Dat heb je volgens mij al een keer gedaan. Oh, oké. Okay, dan ben ja. ik uh, een beetje achter. Ja. Maar ja. dat moet je wel kunnen, voorlezen. Dat, dat is, is best zo. wel uh, lastig. Anders moet je naar Esther Verhagen. Die uh, leert dat wel. Ja, dat ja. is wel een heel goed idee. <laughs> nou, dan heb ik nog iets gevonden. Uh, dat is heel apart, Roy. De volksterrenwacht Copernicus aan de Zeeweg... Ja. Nou, die is iedere vrijdagavond geopend van 8 tot 11. En de toegang is overigens helemaal gratis. En er is regelmatig een hele interessante lezing. Nou, de eerstvolgende lezing is op 20 februari. En wat mij nou triggerde, dat was op 26 februari. Dan is er een discussiebijeenkomst. En dat is georganiseerd door de Mars Society Nederland. En dat zal gaan over de ethische aspecten van de op handen zijnde kolonisatie van de rode planeet Mars. Uw mening, wordt hierover gevraagd? De lezing en de discussieavond is gratis, maar u moet zich wel even aanmelden op www.sterrenwachtcopernicus.nl. Dat, en dat is toch leuk? Dan gaan ze praten van ja, als je dan naar Mars gaat, is, onder welke staat gaat dat dan gebeuren? Of is dat dan een nieuwe staat? 28 januari is er weer open dag in, voor de leerlingen op het Wim Gertenbach College. Vanaf uh, 7 uur tot 9 uur. En uh, nou, dan kunnen leerlingen weer kijken of, uh, ja, of de. Dat ja, school ook, weer geschikt voor zichzelf is. Dat is ook mijn oude school helemaal verbouwd. Ik ben sinds de verbouwing ben ik er niet meer geweest. Wel inmiddels contact gehad met Fred van Zanten. Misschien dat hij komt. Dat, dat wist hij dan niet zeker of hij kon. Maar dat uh, hoort u dan de volgende keer. Nou, 31 januari is er natuurlijk weer een kinderdisco in Pluspunt. Vlemingstraat uh, 55. Van, uh, van 7 tot 9. Nou, ik heb vroeger ook altijd kinderdisco's uh, georganiseerd. En dat was in een andere zaal. Maar dat was altijd heel erg leuk. Ja, en uh, de intro is uh, 3 euro. Inclusief drinken en lekkers. Ja. Nou, verder is er op 20 februari een sportinstuif uh, voor balsporten in de Corver Sporthal En dat begint om 1 uur s middags en het is om 3 uur weer afgelopen En op 22 februari ja, de Zandvoort dat Lightwalk mooi. Dat is wel heel mooi hoor, dat wordt echt een mooi evenement ja, en, uh, Je kunt wandelen over het strand door het sfeersvolle centrum van Zandvoort En er uh, zijn tal van indrukwekkende light acts En die maken één groot lichtjesparadijs van Zandvoort Dat is te bekijken op www.zandvoortlightwalk.nl Inschrijven kan nog tot 10 februari, want u moet zich uh, inschrijven. Er zijn uh, van de drie tochten er al één helemaal vol. En er worden maar liefst 5000 deelnemers verwacht. Wat een agenda, hoor! Je ziet dat Zandvoort bruist. Zandvoort bruist weer. Jij had een agenda gemaakt die uh, nogal kort was. En ik heb <laughs> het lastigst gewerkt om al die dingen te vinden. En het is weer gelukt. Nou, nou. Uh, we gaan het uh, eerste uur even afsluiten. En dan gaan we even naar de muziek toe. En dan uh, komen we weer terug in het tweede uur. Thank you.